De kwartiermakers van de Nederlandse missie in Mali... hebben de eerste spullen uit Nederland ontvangen. Een Hercules van de luchtmacht heeft zo'n 10.000 kilo materieel afgeleverd... in de stad Gao. Vooral persoonlijke uitrusting en voedsel voor de genie-militairen. Het toestel was woensdag vertrokken vanaf de vliegbasis Eindhoven. De eerste 14 Nederlandse kwartiermakers vertrokken maandag al vanaf Schiphol. Binnenkort gaan nog meer kwartiermakers naar Mali. De Egyptische legerleider Al-Sisi wil wel president worden als hij de steun krijgt van het volk en het leger. In de staatskant al Ahram spreekt hij zich voor het eerst hierover uit. In Egypte is het leger aan de macht sinds vorig jaar juli president Morsi werd afgezet. Morsi, de leider van de moslimbroederschap, was de eerste democratisch gekozen president sinds het vertrek van Mubarak.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 Goedenavond, tot 11 uur is het NOS langs de lijn met de avond in die Siemens. straks tussen 8 en 10. In onze interview serie Wintergasten gesprekken met Joop Albeda en Epke Zonderland. En tussen 10 en 11 kijken we terug op de laatste Elfstedentocht. U weet wel, die van 14 jaar geleden inmiddels alweer. Eh, bijzondere beelden zijn daarvan opgedoken. En in dit uur staan we stil bij de trainingskampen van de voetballers. Maar we beginnen natuurlijk in Hamar, want er valt veel te bespreken en terug te blikken. Want dag 1 van het Europees Kampioenschap Allround in Hamar zit erop. En straks kijken we naar de mannen nu. Eerste aandacht voor de vrouwen. Daar deden de Nederlanders dus goede zaken. Hoorde u net in het nieuws ook al. Uh, Irene Wust gaat na zegers op de 500 en de 3000 meter aan de leiding in het algemeen klassement. En Yvonne Nauta eindigde op de 3 kilometer als tweede. Marije Joling viel net buiten het podium achter Martina Sablikova. Irene Wust na één dag, dus soeverein aan de leiding. En daar is ze blij mee. Ja, het was een goede eerste dag, maar ik wil er niet dat zaken vooruit lopen. En, uh... Ja, de 500 was heel goed. Drie kilometer was oké. Okay. Daar had ik wel uh, stiekem wel een beetje meer van verwacht en meer van gehoopt. Alleen, uh, ja, hij liep technisch net niet helemaal. En daardoor uh, kost het uh, middenstuk, uh, wat ik wel heel ineens vlak hield, uh, kost gewoon veel kracht. En uh, zonder dat de laatste twee rondjes dan zo oplopen. Ja, de, de sleutel zat hem dus in die laatste twee rondes? Ja, zeker weten. Is het dan toch een soort van teleurstelling bij jou? Ah, teleurstelling niet. Ik bedoel, ik moet natuurlijk niet teleurgesteld zijn als ik de 3 kilometer op EK win. Maar, uh, Ja, het is wel iets waar ik zeker nog wel uh, attent op moet zijn richting Sochi. En wat, uh, wat ik beter wil richting Sochi. Ja. Ja, dat zegt ook al alles, hè. we hebben het over teleurstelling. Maar je wint hier gewoon de eerste twee afstanden. Ja, ja zeker. Alleen jij ja, bent toch uh, zeker zo'n 3 Ook Ben je eigenlijk in je hoofd ook al wel bezig met, uh, met de Olympische 3 kilometer. En uh, je hoopt dat je plan uh, wat je in je hoofd hebt. Uh, ja, dat, dat, dat je dat goed uit kan voeren, alleen uh, ja, viel het toch iets tegen, maar ja, van de andere kant... Uh, mijn, ...mijn grote concurrenten, Pechstein en, uh, en Sablikova, die vallen heel erg tegen op deze afstand. Dus ik zou ja. zeggen, ja, dat, hou je dat ook in de gaten? Natuurlijk ja, tuurlijk hou je dat in de gaten, en na mijn rit uh, was ik ook niet heel blij... ...omdat ik echt dacht van, nou ja, weet je, uh, hun gaan uh, nu onder de vier minuten rijden, maar dat, uh, ja, dat viel toch tegen. Want Pechstein rijdt hier 4.06, Sablikova 4.04. Ja, ja dat had ik zeker sneller van Dus ja, dus dat is ook al een soort opsteker?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 En, uh, ja. Er het blijft al roon Dus uh, de, je moet rijden tot de laatste meters. Dus uh, yeah. ja. nou, dag, succes morgen. Dankjewel. Ja, zo is het. Ze heeft natuurlijk gelijk. Sebastian Timmerman in Hamar. Moet er moeten nog twee afstanden gereden worden. Maar ze is ja. toch de grote koningin ja. nu al. Goedenavond overigens. Goedenavond, ja, goedenavond overigens, Robert. Ja, uh, ja nee, dat, dat, dat moet wel heel raar. Ja, ze moet eigenlijk een fout maken. Wil, er, uh, uh, wil zij uh, uh, niet voor de derde keer in haar carrière Europees kampioen worden. Want uh, ze is eigenlijk haar enige concurrent, uh, zeg maar, om het zomaar uh, te omschrijven. En Wust gaat niet vaak in de fout. Hoor. Dat hebben we eigenlijk zelden gezien. Nee, ja, drie seconden en 8600 voorsprong met haar afstand. De 1500 meter als eerste nog voor de boeg. Op Julia Skokova, de nummer 2 tegen wie ze het ook nog eens rechtstreeks mag opnemen op die 1500 meter. Dat moet inderdaad een marge zijn waarmee uh, Wust uit de voeten kan. En uh, misschien gaat ze wel voor een Grand Slam gisteravond. Bij jouw collega Ronald Boot zei ik nog van nou ja Wust en vier afstanden winnen. Ik denk niet dat dat erin zit. Maar ja, ze heeft me ook op die 500 meter wel uh, verrast met die overwinning in 38-77. En dat voor een tussendoortje. Uh, ze zei deze week op de persconferentie zelf ook nog... ...na het Olympisch kwalificatietoernooi toch even wat gas teruggenomen. Want vooral door uh, de mentale druk, hè, het moeten presteren, het moeten kwalificeren... ...zat Wuster toch wel een klein beetje doorheen. Maar als je dan kijkt dat haar uh, punten totaal na de eerste dag beter is... ...dan uh, de EK's en de WK's round van de laatste jaren... ...op vergelijkbare banen als hier in Hamar... ...dan zegt dat ook wel genoeg, dan is ze voor een uh, tussendoortje echt hartstikke goed in vorm. Ja... Um, er zat toch wel wat teleurstelling in haar antwoorden in het interview... dat we net uh, uh, uitzonden, na afloop van die uh, 3000 meter. Um, is dat de perfect, uh, het perfectionisme wat in haar dan naar boven ja. komt? Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat is zo. Want 4-0-2-0-2 is echt helemaal geen, uh, geen slechte tijd. Alleen, Irene wust heeft uh, de laatste uh, maanden twee keer bijvoorbeeld op een baan als Hamer. Alleen, dat was dan twee keer in Ierenveen. Maar ook een laaglandbaan binnen de vier minuten gereden op, uh, op de drie kilometer. Het baanrecord hier in Hamer is ook vier minuten rond. Um, en ze gaf in de laatste uh, ronden, de laatste twee ronden, gaf ze eigenlijk net iets te veel tijd toe. Nadat ze hele goede tussenrondes uh, had gereden. Uh, hele vlakke rondes ook qua rondetijden. Dus ik denk dat daar een beetje... Die, die teleurstelling in zat. Maar aan de andere kant, ze had het ook wel een beetje al aangekondigd zelf... de afgelopen week, omdat ze dus ietsje gas terug heeft genomen... na dat Olympisch kwalificatietoernooi. Dat zoiets kon gebeuren, ja. En als je dan ziet dat, uh, oké, okay, Nauta in de buurt zit. Zestiende maar van Irene Wust, Maar het, vooral het verschil met uh, Sablikova, 2,2 seconden. En vooral ook met uh, Claudia Pechstein, die niet verder kwam dan uh, 4,0653. Dus 4,5 seconden, ja, dan hoeft Wust uh, zich geen zorgen te maken, hoor. Ja, wordt er niet ook een klein beetje gefluisterd bij jou... dat uh... Sablikova en Perstein misschien een beetje niet het uiterste uit zichzelf uh, halen. Om niet te veel ja. in de kaarten te laten kijken misschien. Nou, ik vond dat Sablikova al wel vrij snel, uh, wel moet je het zeggen, puffend aan het rijden was. We zagen uh, na een paar rondes al een shot. Er was geloof ik een anderhalve ronde van de camera heel dichtbij. Die als het ware meebeweegt, uh, net voor het insnijden van de bocht. En dan zag je al oh, puffend. En dat, dat, dan zag je gewoon dat ze niet lekker in haar drie kilometer rit zat. Dus nee, de van viel mij gewoon tegen. En, en Pechstein met 4-0-6 ook. En, ja, ik had nou niet echt de indruk dat zij heel erg verstoppertje aan het spelen waren. Mm. En trouwens, uh, nogmaals gezegd... Wust is uh, op dit moment ook niet uh, op de piek... die ze, als het goed is, over vier weken in, uh, in Sochi uh, moet hebben. Want morgen over vier weken staat uh, die drie kilometer daar op het programma. Ja, het kan nog wat worden. Even naar de drie kilometer van uh, vandaag. Yvonne Nauta, je, je, je noemde haar al... werd knap tweede na race... werd ze opgevangen door Steven Nalenboud. Ja, wat vond je ervan, van deze race? Ja, ik vond het eigenlijk best wel een toprace <laughs> Ja, je, je ging mooi, mooi vlak. Ik zag op een gegeven moment uh, 2-0 staan op het bord. En toen, uh, toen dacht ik wel even van, ah, dit, uh, die komt er niet weer op. <laughs> dat dus ja. toen, uh, toen nou, hield je ook aan, hè? Ja, volgens mij ja het laatste rondje dat we net niet. Maar het uh, ja, was, uh, was zeker een hele mooie rit. Nou, is het iets wat je voelde aankomen, deze weken al...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 Ja, ik ga er zeker voor, maar ik kijk niet, nu niet zozeer naar de verschillen en zo. Ik kijk het gewoon per rit. En, uh, ik ben gewoon uh, van plan om zeker nog uh, te klimmen in het klassement. En waar ik dan uiteindelijk uitkom, dat, uh, dat zie ik wel. Morgen gewoon weer zo'n goede dag. Dus, uh... Maar je bent goed en dus ga jij lekker slapen vannacht? Ja, vast wel. <laughs> Yvonne Nouta tegen Steven Dalebout. Ze staat nu zevende, Sebastiaan, in het uh, algemeen klassement. Um, ze rijdt een sterke race, dat zegt ze zelf ook... op een afstand die ze straks in Sochi niet mag rijden... door die wissel met uh, Linda de Vries ja. op het OKT. Ja. Wat, moeten we, wat moeten we ervan denken? Nou ja, ze heeft een hele goede afstand gereden. Uh, ze rijdt een persoonlijk record namelijk inderdaad... met die 402, uh, 63, maar ja... Blijft natuurlijk wel gevaarlijk om dan te zeggen... zie je wel, uh, ze had moeten gaan. Want ja, Anouk van der Weijden is hier niet. Dus bedoel die, dat niet vergelijking, nee, ja. Ja, nee, die vergelijking kun je niet maken. En natuurlijk hoorde je wel een paar mensen dat zeggen... gelijk na afloop van die drie kilometer, zie je wel. Maar ja, dat, dat is gewoon heel gevaarlijk. Want Van der Weijden is hier niet. Dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal. En uh, ja, je moet ook een keer het, uh, het boek sluiten. En uh, gewoon vrede mee hebben dat het zo is gegaan zoals het gegaan is. En, uh, en doorgaan. Ze gaat de vijf kilometer wel rijden in, uh, in Sochi. Ja, en ze verbetert zichzelf steeds inderdaad. Dus dan moet ze dat op die, uh, die afstand laten zien. Oké, okay, wat dat betreft boek dicht, Maar ze is pas 22. Uh, het is er wel iemand voor de toekomst? Verwacht je ja. dat? Ja, ja, zeker wel. Ja, ja absoluut. Nee, uh, zeker. Ze heeft wat moeilijke, uh, moeilijke perioden achter de rug. Ook door een, uh, door een rugblessure. Daar is ze eigenlijk afgelopen zomer... Pas echt, echt afge, afgekomen, afgeraakt. En je ziet inderdaad dat zij heel veel talent heeft. Dat, dat diende zich een aantal jaar geleden al aan bij de junioren en bij de neo senioren. En dat, dat laat ze dan nu ook nou ja, eindelijk. Zo negatief kun je het ook weer niet stellen. Maar ze laat het nu zien ook bij, bij de senioren. En dat is zeker iemand die, die we voor de komende jaren ja, kunnen opschrijven. Voor, uh, voor zeker de drie kilometer en de vijf kilometer. Ja. Terug naar de mannen. Jan Blokhuizen reed een uh, matige 500 meter... maar maakt dat ruimschoots uh, goed op de vijf kilometer. Dus schaatsen van TVM won die afstand voor Douwe de Vries... en gaat nu aan de leiding in het algemeen klassement. En dat tovert natuurlijk een lach op het gezicht bij Blokhuizen. Ja, zeker. Uh, gewoon... Uh...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 Ja, Jan Blokhuis van Team Correndon overigens. Uh, hij tweet zojuist, uh, om maar even te laten zien hoe trots hij erop is. Uh, teletext uh, met de stand. Vier minuten geleden een hij een wereld in waarin hij bovenaan ja, staat. Dus uh, voorwaarde dat hij er trots op is. Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik Want uh, uh, hij heeft lang eigenlijk, uh, of uh, al heel lang geen wedstrijd... van echte grote waarde meer gewonnen. En dat doet hij vandaag dus eigenlijk wel op de vijf kilometer. Hij was in 2008 wereldkampioen bij de junioren. Sindsdien heeft hij een keer uh, de bokaal gewonnen in Groningen... Voor Volgens mij. De ja. Eindhoven trofee, nou, dat zijn twee nationale wedstrijden. En uh, de kwalificatiewedstrijd in begin 2010, waar zeg maar, werd gestreden om het laatste ticket voor de Olympische 5 kilometer van Vancouver... Uh, maar een echte overwinning, een afstandsoverwinning op een, op een toernooi... dat heeft hij nog nooit behaald. Nou, dat doet hij vandaag voor het eerst met die 5 kilometer. En ook afgetekend, want het verschil met, uh, met de nummer 2, Douwe de Vries, was vrij ruim. Dus ik, uh, nee, ik kan me wel voorstellen dat Jan Blokhuizen daar trots op is. Want hij gaat ja. toch ja, wel een mentale barrière heen op deze manier. Zeker, en zonder Kramer en zonder Juskov. Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat is ook wel zo. Uh, uh, Sportjes zeggen dan altijd... wie er niet is, die kun je ook niet verslaan. Nou had ik Juskov heb ik, had ik niet uh, 6-15 zien rijden. hoor. Want uh, de Rus is goed op de 1500 meter... en op de vijf, uh, 500 meter. Maar niet uh, veel minder goed... in ieder geval op de 5 op de kilometer. Tuurlijk, Kramer uh, had deze tijd... wel kunnen rijden. Maar ja, die heeft ervoor gekozen voor een andere voorbereiding. En dan, uh, dan gaan de prijzen naar anderen. Ja, en dit, in, in dit geval dus naar Jan Blokhuis. Zo is het. Koen van Wij werd vierde... op de 5 kilometer. Uh, staat nu tweede.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 ja, ik ben nou op zich wel klaar voor morgen. Ik heb zin in morgen. En morgen is 1500 is dus mijn afstand. Ik hoop dat we de tijd goed kunnen maken. En ik wil uh, eventjes een mooie snelle 1500 meter neer te kunnen zetten voor mezelf. En dan uh, gaan we zien hoe we de tien ingaan. Ja, Koen Verwijt tegen Steven Dalenbouw. Hij is niet blij met zijn 5 kilometer. Is dat uh, logisch? Ja, maar ik denk dat dit wel een beetje 5 kilometer was. Uh, zoals we hem vaker zien rijden, zo rond de 6 minuten en 20 seconden. Um, en ja, nee. Ja, dus, maar goed, hij, hij was inderdaad uh, vanaf het begin af aan wel uh, uh, iets langzamer, steeds in de ronde dan, dan dat hij had gewild. Dan dat je misschien had mogen verwachten. Een echte uh, periode met veel 29ers zat er niet in voor hem. Uh, 21 honderdste morgen achter Jan Blokhuizen op de 1500 meter. Nou heeft Konverwij wel het voordeel dat hij tweede staat in het klassement. Waarom is dat een voordeel? Omdat de nummers 1 en 2 tegen elkaar rijden op de 1500 meter, en ook zeg maar op die volgorde in die volgen op de lotinglijst. Dus Blokhuizen start binnen, Koen start buiten en die heeft dan dus het voordeel van de laatste binnenbocht. En met zijn klasse op de 1500 meter moeten die 2100ste dan wel goed kunnen maken. En moet hij ja, in ieder geval wel een tikkie kunnen uitdelen aan Jan Blokhuizen. Maar hij zal echt met een grote marge van. Uh, nou, uh, dik meer dan 10 seconden de 10 kilometer in moeten gaan op, uh, op Jan Blokhuizen. Wil hij echt hoop kunnen houden. Hij heeft ook twee jaar lang geen 10 kilometer gereden. Dus wat dat betreft is dat voordeel toch echt voor, uh, voor Jan Blokhuizen. En dan uh, tot slot Douwe de Vries. EK-debuut. Tweede op de vijf. Achtste in het ja. algemeen klassement. Wat kan hij nog betekenen op dag twee? Nou, doet het gewoon goed naar behoren. En uh, uh, nou, met die tweede plek op de 5 kilometer is hij er ook wel zeker van dat hij de 10 kilometer mag rijden. En dan mocht hij zijn, uh, zijn lange afstandsklasse daar ook laten zien. Dat vind ik knap voor een 31-jarige debutant. Zeker als je ziet waar hij vandaan komt. Want hij heeft een heel moeilijk seizoen gehad vorig seizoen. Uh, met een uh, zware rugblessure die hem echt heel lang langs de kant hield. En het was zelfs op een gegeven moment de vraag of hij überhaupt nog weer uh, wedstrijden zou kunnen schaatsen. Nou en als je dan zo terugkomt en 61947 rijdt, heb je het gewoon uh, goed gedaan. Ja, en als je dan verder kijkt nog, achter Blokhuis en verwijt Bukkou op de derde plaats. Die begon heel goed met de overwinning op de 500 meter. Maar je ziet toch dat hij geen goede 5 kilometers kan rijden. In ieder geval niet meer goed genoeg om echt mee te doen voor, voor de hoofdprijzen. Staat nu derde. En voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Koen Verweij. Misschien dat hij Blokhuizen voorbij kan via een goede 1500 meter. Maar dan zal hij echt met een ruime, ruime marge op Blokhuizen de 10 kilometer in moeten gaan. Om, ja. uh, om Blokhuizen van een eerste Europese titel oranje af te houden. Ja. Goed, het was een lange dag. Ook voor jou, uh, Sebastian. Dat kun je wel zeggen, ja. Morgen, hoe laat moet je morgen weer? 1 uh, uur gaan we verder met dit toernooi. Zijn we ook iets eerder klaar rond de klok van, uh, van vijf, volgens mij. Oké, okay, horen we jou morgen weer. Dankjewel Sebastian Timmerman okay. vanuit uh, Hamer, wat betreft het EK Allround. Zometeen de Hockey World League. Want de Nederlanders hebben zich gerevancheerd voor de 5-2 Nederlaag van gisteren tegen Argentinië. Hey Het is 5 voor half achter op Radio 1. U luistert naar NOS Langs de Lijn, de Nederlandse hockeyers. Die hebben zich vanochtend in New Delhi hersteld... van de 5-2 Nederland tegen Argentinië. Oranje versloeg Australië in de Hockey World League met 1-0. Billy Bakker maakte kort naderust het verlossende doelpunt. Maar de bondscoach, Paul Van As... wil met de gewonnen wedstrijd van vandaag niet zijn gelijk gaan halen. Nee, nee, ze zit ik uh, nooit in. Uh, en nu dus ook niet. Uh, nogmaals, als je het wil hebben over gisteren en vandaag...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 Nou, je ziet ook een enorm verschil eigenlijk. Daar zie je ook het verschil aan. Dan Jaap heeft nu weer zijn topvorm te pakken. En gisteren dacht je van, uh, ja, wat, wat, wat doen we hier? Dus uh, ja, dat is een groot verschil. En hij uh, heeft het ongelooflijk goed gedaan vandaag. Was je rustig op de bank? Want in fases had Australië wel een overwicht. In fases waren jullie ook beter. Dus uh, het wisselde nogal...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 verder zijn en hopelijk ook verder komen in het toernooi. De bondscoach was dat van de Nederlandse hockeyer Paul van As. Na de gewonnen wedstrijd, met 1-0, werd er dus gewonnen van Australië... stapte Philip Koken ook af, af op een van de bepalende spelers. Robert van der Horst, aanvoerder van het Nederlands team. Jullie winnen eindelijk eens een keer in de officiële wedstrijd van Australië. Niet met het mooiste hockey, maar het moest eens een keer. Hè? Het is inderdaad heel lang geleden, inderdaad... Um... En uh, dat het moest, uh, nou ja, gezien het uh, spelbeeld van gisteren... Waar waarbij we 5-2 verliezen van 18, hadden we wel het, uh, het idee bij onszelf... van nou luister, uh, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. Dus uh, daardoor is dit resultaat eigenlijk uh, alleen maar mooier. Paul van As heeft een ideaal, de bondscoach van jullie. Die wil graag het oude Nederlandse hockey terug, het aanvallende hockey uit de jaren 90... waarmee zoveel successen zijn geboekt. Ja, dit was eigenlijk on-Nederlands, je moet er veel te hard werken ervoor... Um, ja, dat klopt. We hebben daar hard, hard voor moeten werken. Uh, toch hebben we toch ook wel mooie Nederlandse momenten gezien... met een paar goede counters en uh, een paar mooie, mooie kansen. Maar het is niet uh, inderdaad het spel dat we de laatste jaren... Je zegt dat ook counteren. In Nederland moet een spel maken. Ja, dat, uh, dat is wel heel Nederlands om dat te doen. Maar goed, uh, als, we, als ik elke wedstrijd zo ga winnen en uh, daarbij een uh, titel ga pakken... Ja, dan moet ik het maar eens een keer op de on-Nederlandse manier doen. Maar uh, we hebben in ieder geval Australië goed uh, bespeeld. En we hebben tegen ze gevochten en we hebben een keer gewonnen met dat vechten. En uh, normaal gesproken verloren we dat. Vertel eens even, hoe diep hebben jullie er doorheen gezeten na een 5-2 nederlaag... die zeker niet verwacht was tegen Argentinië? Nou, ik moet je bekennen dat hij wel pijn deed uh, bij iedereen. Uh, gisteren ook al echt goed met elkaar gezeten als groep uh, en met begeleiding daarbij. Ja, en dan uh, uh, is het eigenlijk ook wel weer leuk dat je zo strijdbaar bent. Maar welke conclusies hebben jullie daar toen uitgetrokken? Nou, we deden eigenlijk de meest simpele zaken deden we eigenlijk al fout. Uh, als je ziet hoe we de goals tegenkregen, dat zijn gewoon hele simpele, duidelijke afspraken die we vooraf gemaakt hadden. En die komen we niet na. Ja, en dan is het zaak om elkaar erop aan te spreken en dat hebben we gelukkig gedaan. Uh, en dan zie je in één keer wat er dan vrijkomt bij ons. Een soort van, uh, ja, van, van mentaliteit van nou, dit gaat ons nooit meer gebeuren. En, uh, daar, daar hebben we echt hard voor gestreden. Dat, uh, dat is met name de, de plus van vandaag. Gaat het ook in moreel opzicht jullie versterken dat jullie een keer kunnen winnen van Australië? Want als we van Australië kunnen winnen, dan kunnen we ook Duitsland winnen. Kunnen we in de volgende wedstrijd ook van België een keer winnen? Uh, ja, zeker. Ik denk dat dit wel een boost voor ons is. Uh, uh, nooit van Australië gewonnen in het toptoernooi in ieder geval deze lichting niet. Ik eigenlijk ook niet. <laughs> uh, altijd wel. Uh, uh, ze graag tegen ze gespeeld, maar ik kreeg nooit voor elkaar om ze te winnen. Dus ja, er komt zeker wat vertrouwen nu in de groep poolfase in Athene van de Olympische Spelen, de laatste keer. Ja, daar was ik nog niet eens bij, moet je nagaan. Dus uh, Dat is wel echt wel een tijd geleden. En, uh, ja, dit geeft een ongelooflijke boost voor ons. En je uh, moet er ook zeker van genieten. En dan gaan we eens kijken hoe we de Belgen kunnen bespelen. Is nu uh, alles weer koek en ei? En zoals het hoort? Nou, dat was het al. Uh, we hebben echt wel een goede voorbereiding gedraaid naar dit toernooi. Uh, vijf, vijf, vijf oefenwedstrijden gewonnen daarin. Uh, echt stappen gemaakt als groep ook. Zeker met elkaar... Uh, uh, echt ja, dat de... horen we, maar dat zagen we even niet tegen Argentinië. Nee, nee, maar daarom zeg ik het je nu. We hebben daar echt wel goede dingen gedaan. En, uh, daar hebben we ons aan vastgehouden. We gaan niks veranderen, want dat is ook wel redelijk Nederlands... om altijd dan even wat anders te gaan doen. nee We stick to the plan, zoals je dat zegt. en uh, Dat hebben we echt uitstekend gedaan. En dan zie je dus uiteindelijk dat de kwaliteit en het resultaat ook naar boven komt. De aanvoerder van Oranje, Robert van der Horst. In de groep van Oranje gaat het verrassende Argentinië... dat ook België met 3-2 versloeg, met zes punten aan de leiding. Nederland en Australië staan op drie. Oranje sluit de groepsfase eh, overmorgen af. Met de wedstrijd tegen het nog puntloze België... van bondscoach Mark Lammers.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 Straits and money for nothing. Vitesse zegt sorry. De club uit Arnhem biedt excuses aan aan iedereen... die zich getroffen voelt in de affaire rondom de Israëlische speler Dan Mori. Vanwege zijn nationaliteit mocht de verdediger... de Verenigde Arabische Emiraten niet in... waar Vitesse afgelopen week op trainingskamp was... Vitesse laat in een schriftelijke verklaring weten... dat de beslissing om zonder Mori af te reizen naar Abu Dhabi... begrijpelijk is, maar ongelukkig. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen... schaap ik op de club de hulp in van de KNVB... en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, we hebben Vitesse gebeld en gevraagd om een toelichting... maar de leiding van de club wil verder geen toelichting geven.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 Joris Matthijsen was dat tegen uh, Rachna Niemeyer. Feyenoord heeft overigens ook uh, geoefend inmiddels. Uh, in Marbella werd het met 1-0 verloren van het Zwitserse Basel. De Rotterdamers speelden vrijwel de hele wedstrijd... met hun sterkste formatie. Nu toch bezig zijn met wat uitslagen, nog maar wat meer erbij pakken. Ook AZ ging onderuit in Zuid-Spanje. Zult de was met 1-0 te sterk voor de ploeg uit Alkmaar. Een beetje noordelijker in Benidorm was FC Utrecht wel succesvol. Tegen het uh, Algerijnse Mouloudia... maakte Tommy Oor de enige treffer van de wedstrijd. En Ajax oefende in Turkije tegen Trapsonspoor... Na 90 minuten stond het 1-1 en net als gisteren eh, tegen Galatasaray... scoorde Mike van der Horen namens de Amsterdammers. Terug naar Feyenoord. In Mabelje dus, in de Spaanse zonde, werd eh, hard getraind... om goed aan eh, de tweede seizoenshelft te beginnen. In tegenstelling tot het team kent Wesley Verhoek niet echt een goed seizoen. Hij krijgt namelijk speeltijd van trainer Ronald Koeman. En dat is een groot verschil met vorig seizoen. Ja, het is een stuk minder dan vorig. jaar. Uh, misschien de concurrentie ook groter. En uh, ja, zelf uh, niet altijd mijn uh, niveau gehaald. En trainer kiest voor, uh, voor andere spelers. En dan is het aan mij om, uh, om het daarin terug te knokken. En uh, ja, hopelijk belangrijk te zijn in de tweede helft van het seizoen. Hoe moeilijk is dat? Ja, het is altijd moeilijk. Omdat je als voetballer altijd wil voetballen. Maar jij ja, zit bij een topclub. En uh, ja, dan moet je gewoon zo professioneel mogelijk zijn. Kijken, trainen en uh, wachten op je kans. Wat de conclusie zijn dat de kansen niet groter zijn geworden de afgelopen periode. Ik bedoel, merk je dat? Zie je dat? Nee, ik heb goed contact met de trainer. En uh, hij is... Uh, Tevreden over hoe ik me manifesteer hier. Maar ja, uiteindelijk tot nog niet tevreden door uh, me zeg maar, op te stellen. En dat is dan aan mij. Wat verwacht hij uh, van jou? Ja, wat hij van mij verwacht, ja, dat is iets wat wij gewoon intern houden. En, uh, maar hij heeft wel een aantal punten aangegeven wat, uh, waar ik in kan verbeteren. Het lijkt me een hele veilige vraag, maar uh, waarom, waarom kun je niet uitleggen wat, wat, wat Koeman precies wil met, met ja, jouw spelen? Ja, wat ik al zeg, dat is toch gewoon iets tussen mij en hem. Omdat uh, ja, ik, uh, hij geeft punten aan en die wil ik zelf verbeteren. En ja, dat wil ik graag voor mezelf houden. Um, wat, wat, wat kun je doen hier in Spanje? Uh, is dit gewoon maar een week? Of is dit ook wel weer een moment om uh, met een fris hoofd en nieuwe moed uh, straks te beginnen? Ja, tuurlijk. Uh, we hebben, hoe heet dat, even uh, vakantie gehad. Ja, het is dus toch weer een ja, soort van nieuwe start. Al zit je in de helft van de competitie. Maar ja, je moet je op dit soort momenten toch uh, ja, profileren. Maar ja, het is eigenlijk... Ook als je weer dadelijk in Rotterdam bent, ja, elke training gewoon keertje best doen. En wachten en hopen tot het training nodig heeft. Er zijn wel wat berichten her en der verschenen. Feyenoord willen misschien wel gaan verhuren, afscheid nemen. Uh, ik weet niet of het waar is. Wat, wat kun jij daar zelf mee? Nou ja, het is een keer in de VE gekomen door uh, volgens mij Martijn Krabberdam. Nou, daar heb ik het gevraagd aan de leiding. en uh, ja, Dat is uh, absoluut niet waar. Uh, speelt het zelf wel eens door je hoofd om misschien in deze periode verder te kijken? Ja, ik vind Feyenoord gewoon een fantastische club... waar ik uh, probeer om, uh, om te slagen. en uh, ja, Dat wil ik niet te snel opgeven. En, uh, ja, daarom wil ik mezelf nog de kans geven om keihard te knokken... en uh, ja, toch dadelijk uh, belangrijk te zijn voor de club. Nou, is in Enschede niet gelukt? Hoe groot is de kans dat het bij Feyenoord uiteindelijk wel gaat lukken? Ja, in Enschede niet gelukt. Ja, ik had de keuze om naar Feyenoord te gaan. En, uh, ja, dat, uh, dat kon ik overwegen. En, uh, dat heb ik gelijk met beide aan aangepakt. Je hebt daar niet het niveau van ADO gehaald natuurlijk. Nee, maar ik kwam daar ook geblesseerd binnen. En uh, natuurlijk... Uh, Weet dat, uh, alles steken in eigen boesem. Dat is zeker zo. Maar ik bedoel, ja, het is ook natuurlijk wat de media schrijft. En dat, hoort, dat is het spelletje wat het een beetje erbij hoort. NOS Langs de Lijn met Robert Mede. Langs de Lijn met Robert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 Crying out loud The love that I was giving you was you never Hey! David Gray and Babylon. Luister naar NOS Langs de Lijn. Zometeen tussen 8 en 9. Deel 1 van twee delen vanavond. Uit onze interviewserie Sportgasten. De Wintergasten. Vanavond te gast Joop Albeda... Zometeen tussen 8 en 9. En tussen 9 en 10. Epke Zonderlands. Gesprekken van een klein uurtje met de fragmenten die door hen zijn uitgekozen. Dat dus straks in het laatste uur ook nog andere tijden sport. Kijken we naar morgen. En kijken we naar de uitzending die gaat over de Elfstedentocht van 1997. Daarvan zijn unieke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 John van der Bron tegen Joep Schreuder, dan vlak voor achter nog even naar Aardo Den Haag. Want dat sloeg haar tenten voor een trainingskamp op in Estapona. Het seizoen voor Aardo Den Haag valt behoorlijk tegen. De club van Aardo staat onder de rode streep met de 16e plaats. En slechts 17 punten moeten ze in de Hofstad vrezen... voor een terugkeer naar de Eerste Divisie. Aanvaller Mike van Duinen is realistisch. Nou ja, je moet er niet bang voor worden. Maar je moet wel beseffen dat we toch beter moeten presteren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 Nee, nee, dat uh, vind ik lastig. Het enige wat ik wel uh, ten opzichte van vorig jaar dan uh, merk... is dat we vorig jaar speelden ook genoeg slechte wedstrijden. Maar ook in die slechte wedstrijden pakten we dan toch nog af en toe een puntje. En nu, uh, als we nu slecht spelen, dan uh, zijn we ook vaak kansloos. En uh, dat is het enige verschil dat ik dan met vorig jaar kan aangeven. Hoe kijk je naar je eigen spel tot nu toe? Want zeg ik iets geks, je moet het maar zeggen... als, uh, als ik zeg dat dit voor jou toch ook een jaar uh, moet zijn van...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 ze verwachten ook natuurlijk, doordat in de zomer was het gemoerig rondom mij. ontbreken Mike er... van Duinen even in verband met een spookrijder. Rijdt u op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... dan komt u tussen knooppunt Ippenburg en Delft een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... dan komt u tussen het knooppunt Ippenburg en Delft een spookrijder tegemoet. Tot zover. Terug naar Mike van Duinen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 Mike van Duinen. Dan Timo de Bakker. Die heeft zich niet gekwalificeerd voor de Australian Open. Hij verloor in de laatste kwalificatieronde in Melbourne... in drie sets van een 22-jarige Amerikaan. Uh, Ryan Williams heet die jongen. 6-2, 6-7 en 2-6. En het is Edwin van Kalken weer niet gelukt... zich met de tweemansbob te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Sochi... bij een wereldbekerwedstet in het Zwitserse St. Moritz. Moest van Kalken bij de beste tien eindigen... maar hij kwam niet verder dan plek 20. De bobsleer die wel gekwalificeerd is voor de viermansbop, heeft nu nog één kans op kwalificatie. Ook Ivo de Bruinen stelde teleur. Hij werd 23e in de eerste run en mocht daarom in de tweede niet eens meer starten. Esme Kamphuis is al geplaatst voor Sochi en werd met remster Melissa Boekelman 11e. En ook skeletonster Josca Le Conte kwam in Sankt Moritz in actie. Zij werd 18e. Tot zover dit uur van NOS langs de lijn. Zometeen na 8 uur zijn we terug met. Uitgebreid Joop Albeda, over zijn opa, over Atlanta, weet u nog, toen. Over zijn hond en over de toekomst van de KNZB. Dat naachter. Tot zo. Okay. Iedere zondag klinkt er een keihard carillon in vroege vogels. Here comes de Sam. Exact als de zon opkomt. En dat is elke week op een ander moment. Het is 8 uur 44. En precies op dit moment komt boven het Naardenmeer de zon op.